Ik krijg gewoon de melding dat de kapsalon ook al in New York wordt verkocht. Dus wat een succesformule is dat geweest. Zeg. Terwijl het klinkt echt alsof het niet te eten is. Maar dat terzijde. Uh, vragen en antwoorden... die kun je nog een uur lang doorgeven... via 0800-1121... of nachtzuster-omroepmax.nl. Twitteren kan ook... het nachtzuster. Facebook.com nachtzuster... is ook te bereiken en er is een chat... tijdens dit programma... te vinden op omroepmax.nl... slash nachtzuster. Martin wil weten of een vialstok... ook gemaakt kan worden van iets anders... dan paardenhaar. Uh, mevrouw Schellekens... Die, of me Meneer die wil graag weten hoe het zit met die radiosender uit Bulgarije... die op één van zijn radiotoestellen zelfs de lokale zenders overstemt. Tiffany wil weten waarom bij de ene persoon het haar sneller groeit dan bij de andere. Arie wil weten waar de uitdrukking slapend rijk worden vandaan komt. Ronald Peskus is op zoek naar mensen die ervaring hebben... met het roken van de elektrische sigaret of is het elektronische? Dat zoek ik nog even uit. Marianne vraagt zich af waarom we niet allemaal links lopen en fietsen. Want dat lijkt haar veiliger. Mij niet per se. Maar mocht je daar een mening over hebben? 0800-1121. En Eileen had ik net aan de telefoon. En Eileen was degene die zich het lot van de kleine pad aantrekt. Kleine padden. Hoe kun je die verzorgen en ervoor zorgen dat ze overleven? 0800-1121. En Eileen, uh, sorry dat ik even niet meer wist hoe ik je naam uitsprak. En omdat je zo lief voor de padden bent, speciaal voor jou een liedje. Precies, Midnight Runners op Radio 1 bij Omroep Max. En come on, Eileen En Eileen is degene die net belde met de vraag hoe ze kleine padden kan redden. 0800-1121. Jeffrey uit Amsterdam, goeienacht. Hey, goedemorgen, als het Jeffrey uit Amsterdam. Hallo, zeg het eens. Ik heb het antwoord op de vraag van die radiozenders van die meneer. Ja, die ontvangt een zender uit Bulgarije heel goed... en die gaat dwars over een lokale zender heen. Er gebeurt meestal of in de zomer of als het mistig is, want er zit veel lucht, veel vocht in de atmosfeer. En dat veel vocht werd in de hemel als een soort spiegel. De zenders van ver af die komen dan dichterbij. En dus dan uh, kan het dus zijn dat dus de lokale zender wegvalt, want die zenders van het buitenland ze hebben een andere band. Want in Nederland is 105 tot 108 MHz toebehouden aan een lokale radio. In de andere landen is dat niet zo. En het is ook, dus, de lokaal zenders hebben een prijsvermogen vermogen van 20 watt. Je hebt over een rijkwijd van 4 of 5 kilometer eromheen. Terwijl die raadzenders uit het buitenland hebben een grote vermogen. Oké, okay, dus een grote vermogen gecombineerd met een vochtige atmosfeer. Kun je gewoon dwars over een lokale zender heen gaan? Gewoon, die zenders, die, als de atmosfeer vochtig is, dan is die zender bij het soort spiegel. Dus die zender wordt als het ware versterkt uit het buitenland en die gaat over de lokale radio heen. Dankjewel, Jeffrey. Je bent op het programma. Ja, dank je. Fijne dag. Goedemiddag. Robert uit Nijmegen. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, het? Goedemorgen. Hi. Zeg het eens, Robert. Ja, ik bel eigenlijk voor die vraag. Maar ik ben het niet eens met de meneer die zojuist belde. Ach, het is niet zo dat de vochtige atmosfeer werkt als een oh. soort spiegel... waardoor... Nee. Vertel. Nee, nee. Het, uh, het, uh, het is... Uh, het uh, heeft toevallig met mijn, mijn vak te maken. Ik... Uh... Ik heb ook uh, in tele telecommunicatie heet, yeah. gewerkt. In ieder geval, uh, in de zenders, uh, in de zomer... Um, ontstaat er een soort uh, uh, situatie in, in de atmosfeer. Yeah. Waardoor uh, uh, radiogolven van ver af, uh, Sorry, ik moet anders beginnen. Ja, begin uh, anders. Ik ben anders. Ik, ik, ik, ik en heel uit, erg je Jannek, hè? Je moet je oh, even voorstellen ja, dat je met een blonde vrouw praat ja. die er geen moe van begrijpt. Ja, ja precies, dat was met bedoeling. Ja. En, je weet, op de, op de, op de FM, ja. hè, daar hebben we in Nederland hebben we allemaal steunzandels. Ja. En dat Check. is nodig omdat uh, op de, op de, op de FM-band de radiosignalen rechtuit gaan. Ja. Nou, die kunnen maar tot de horizon kijken. Ja. Maar op de korte golf. En waar die meneer het over had... Uh, daar, uh, de korte golf... die uh, signalen... die gaan... die, die kunnen... Uh, dus rechtuit... Ja. die, die weerkaatsen uh, tegen de ionosfeer... en die... weerkaatsen vanaf de ionosfeer weer terug naar de aarde. En dat doen ze dus een aantal keren. En zo kunnen ze in feite de hele aarde rondgaan. Ja. En als dat dan een zander met een behoorlijke sterkte is... dan... Uh, dan dan kun je, je bij wijze van spreken... je eigen buurman niet eens meer horen? Uh, en, uh, en... die persoon uit uh, Verwegistan... <laughs> ja, nou ja, dat is duidelijk... wat er dus ook nu gebeurt. Ja. Ja. Ja. Uh, het, het is wel zo dat... Dus, uh, uh, het ontstaat dus... Uh, uh, in de maand uh, augustus... daar hebben de meeste zendamateurs... en uh, uh, een, een, een bakkie mensen... 70 en 70 mensen... die hebben daar veel last van... Uh, Juli, augustus ongeveer. En dat is elk jaar hetzelfde. Ja, dat komt gewoon de ja, signalen. Die, de, de, korte golfsignalen zijn de enige signalen. Kijk, lange golfsignalen die buigen mee met de Daar heb je geen last van. Maar ja, korte golf dus, uh, die stuiten als het ware op en neer? Nou, korte golf en ook een korte golf, dat FM is, dus eigenlijk FM-band is, die, die kunnen alleen maar recht uit. Maar die, die situatie die dan ontstaat. In augustus is zodanig dat die rechtuit vanuit december uh, tegen de ionosfeer uh, net als een spiegelreflectie terugkaatst naar de aarde ja. en van de aarde weer terug naar uh, als een soort zigzag ja. Ja, gaat dat dan zo de uh, aardbol rond. Zover maar volgens als, mij ben je het eigenlijk van... gewoon wel eens met Jeffrey, alleen het beeld is er iets anders bij. Ja, de reden is uh, dat. De ionosfeer. ja dat is de oorzaak, eigenlijk de oorzaak. Maar wat ik me nou nog afvraag... want meneer Schellekes die zegt... het is maar op één radio zo. Op zijn andere radio's heeft hij gewoon de lokale zender. Ja. Dat is knap, ja, hè? Uh, hij, heeft, hij heeft het waarschijnlijk over korte golfradio Want daar hangt het dan ook vanaf... Uh, nou welke, welke frequentieband hij, hij bedoelt. Oh ja, nou, dat weet ik niet. Dan ben hij heeft het gewoon over vragen. een normale radio... of heeft hij het over korte golf of lange golf dat verschilt hmm, ja, dan zal die er misschien ik, mee... ik had begrepen dat de vraag ook tweeledig was ja. uh, dat het ook uh, dat hij zich ook afvroeg uh, hoe uh, dat kwam dat hij met een korte antenne beter kon ontvangen dan met een lange grote antenne oh toen was ik al in slaap gevallen denk ik ja, was ik, de, was ik de draad al een beetje kwijt? Ja. Nee, zo is de vraag geloof ik begonnen. Dus, oh. ja, die man, ja, ook bij hem, met het gesprek met hem, was je in gevallen. Ja, ja, dat denk ik hoor, maar dat, dat is, is, ligt volledig oh. aan mij. Ja. Nou, dat weet ik niet. Oh. Uh, maar uh, dat, dat heeft te maken met het feit dat de, de lengte van de antenne... moet altijd uh, gelijk zijn ja. aan de golflengte. Ja? Dus de frequentie waarop je uitzendt ja een overeenkomstige golflengte. Dat, dat, oh, dat is lengte. allemaal veel te moeilijk voor mij. Ja, nou, ja goed. De, de, de golflengte is gelijk aan de lichtsnelheid... gedeeld door... Hallo? De frequentie. Door de frequentie. Oh. Ja, goed. In ieder geval... <laughs> ja, precies. De, de FM-radioband, waarop jij ja. ook uitzendt... dat is een drie meter band. Ja, dus oh, maar wel, ik, hoef, ik vind het echt... ik waardeer het heel erg... Maar ik denk dat we het hierbij moeten laten, want anders dan kan echt niemand het meer volgen. Maar... Nou, geval, ik, ik, kan ja. het, ik kan het heel kort nog even samenvatten. Nou, nog een de korte samenvatting. Ja. ja. En die is dat. Uh, dus die golf eigenlijk moet precies even lang zijn als de antenne, of de helft ervan of een kwart ervan. Als, als je nou een hele lange antenne hebt, en die is niet aan, aan die drie meter, want drie meter is dan de FM radio, als de golflengte die je moet ontvangen. Als die lengte te groot is... Ja. Robert? Is het signaal te zwart? Robert? Ja, is Robert, ik het is moeilijk. Het, het is te, Nee, maar ik, nee, het geeft niet, ik los het op. Kijk, het is te ingewikkeld voor mij, wat helemaal aan mij ligt... maar meneer Schellekes begrijpt het natuurlijk wel. Ja. En die heb ik ook aan de telefoon. Dit, dit is heel moeilijk om dit uh, uh, uh, echt eh, eenvoudig uit te leggen. Ja, maar ik heb meneer Schellekes ook aan de telefoon. Ja. Dus ik verbind jullie even met elkaar door. Ja, oké. Okay. Meneer Schellekes, dit is Robert uit Nijmegen. Robert uit Nijmegen, dit is meneer Schellekes. Uh, meneer Schellekes, kunt u het nog volgen? Ja, ik, ik, ik, dat verhaal... Dat probeer ik ook straks eigenlijk aan te geven. Ja. ja het is over het algemeen bekend... dat je dus onder zoveel tijd... en ik geloof dat ook een cyclus van 11 jaar aan, aan verbonden zit... ...dat je ook op de Zeternium MC gewoon ultieme conditie kunt hebben. Je... Oh ja, dat is algemeen bekend natuurlijk. Maar dat is weinig aan ja, dat, dat, dat, dat, dat komt nou, wel bij, ja. waar het om gaat... Ik heb dus drie jaar terug... ...dan heb ik hier... ...ik had dus een keer verschillende radio toestellen in huis. Twee Stereotorens en ook een stukken drie, vier van die, van die, van die, van die soort transistorradiootjes... En dan is het dus zo dat ik, uh, ik, ik zit dus hier op 50 meter afstand staat een antenne van LFM. Dat is een radiozender hier uh, van de gemeente, zeg maar, van Landers. Uh, die hebben dus in Zeeland, hebben die een antenne staan en die hebben hier een antenne staan. Ik meen dat ook nog ergens buiten Schaik eentje staat. Die antenne staat hier dus 50 meter vandaan. Uh, uh, op de frequentie van LFM zit dus ook Radio Varna. Dat is ook een lokale zender, zoiets als LFM. Dus die zijn gewoon uh, daar voor die stad bedoeld. En dat zijn de oostkust van Bulgarije. En die kwam dus op een gegeven moment uh, ja, hier gewoon binnen op één van die vier toestellen die aanstonden. Stoemt hij gewoon dwars door LFM heen. Dus LFM die was gewoon pleiten en Varna die kwam er gewoon overheen. En dat was ja. een, een toestel waar maar een heel klein koperdraadje aan hing. Dus dat gewoon niks voorstelde. Ja, maar een koperdraadje ja, kan toevallig dus precies goed, dus een goede dus kan... lengte gehad hebben. Dat Kijk, ik? ja, dan moet u even luisteren, meneer Schelkers, want dit is volgens mij het ei van Columbus. Zeg het nog eens, Robert. Nou, als dat, als dat Kopenhraad nou toevallig precies de die juiste lengte heeft gehad, ja, een, een deel van de golflengte waarop, waarop ontvangen wordt, dan heb je het ster, de sterkste ontvangst. En dat, je kunt ja. ook een, een, een volle hele golfantenne hebben, maar die bijvoorbeeld 10 centimeter te kort is, en dan is het... ...is de ontvangst al veel zwakker. Het moet dus een... een kijk, het is voor een transistorradio... ...is het niet, niet handig om, om een antenne van 3 meter te gebruiken. Daarom gebruiken ze daar ook niet 1,50 meter, 50, de helft voor... ...maar gebruiken ze daar een zogenaamde kwartgolfantenne antenne voor. Dat is 75 centimeter. Daarom zijn antennes altijd 75 centimeter op een transistorradio... ...voor de afhanband. Ja, en als uw, draadje nou toevallig, als uw draadje nou toevallig precies in resonantie was, dus precies op de juiste lengte was... Mm -hmm. ...dan kan het zijn dat, dat je met een grote antenne een veel zwakker signaal ontvangt. Ja, maar meer, die andere toestel hoor ik dus van die LFM wel. Is die 50 meter verder op de mast met 100 watt erop. Ja. En op dit ene toestel, die, die dus ook hier in huis staat, met dat draadje van Van niks. Dan komt die Radio Varna, dus van oost die stoemt gewoon over LFM heen. Ja. Hoe dat dan dus kan... hebben want... die andere niet. nou dat, dat, Die andere dat, niet, want daar dat... kreeg gewoon LFM gewoon binnen. Gewoon, uh, ja, ja uh, oké. Okay. Met, met, maar niet met, met elke ontvanger is hetzelfde. Dat, dat kan ook weer met interne filtering te maken. Met oh, interne filtering. Robert en meneer ja, ik weet het, Ik zet ik weet jullie het, even het. samen in een box apart... <laughs> Oké, okay. dan, dan kunnen jullie gewoon even over de, nou, de interne inferentiecoëfficiënten coëfficiënten van de zender vragen. Uh, ah, my... Nee, ik waardeer het heel erg. Maar hé, hey, er klinkt muziek op de radio en het zijn de koors. Het is laat op de nacht en ik voel me neer. Er zijn koppels die op de straat So I step inside. De koers waren dat, en Radio en uh, Robert uit Nijmegen en meneer Schellekens. Die uh, hebben maar even op dezelfde golflengte ge gezet. Want die, uh, hadden, ja, die begrepen elkaars frequenties, zeg maar. Dus die komen er, denk ik, uh, uh, samen wel uit. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen. En natuurlijk ook antwoorden. Nina uit Amersfoort, goeiemorgen. Ja. ja, goedemorgen. Hallo. Ik uh, wil nog um... Ik wel voor de lichtflitsen. Ja. Maar je draait wel eens liedjes over namen. Is het een uh, liedje ook over aftrit? Nee. Ik heb nog nooit van gehoord. Nee, dat is een heel teerpunt is dat. Nee, <laughs> dat want het is... Nee, ja, het, het is... Ik heb daar natuurlijk wel eens naar gezocht. Want volgens mij lijkt het echt... Mij lijkt het dus echt geweldig... als je een liedje hebt wat over je naam gaat... en wat ook nog eens een mooi liedje is. Alhoewel sommige mensen ook spuugzat worden natuurlijk van die liedjes... Nou, ik heb er wel eens naar gezocht en toen kwamen dus uh, dat is ook alweer weer uh, dik half jaar geleden kwamen Nick en Simon met uh, Julia. En daar hebben ze 151 versies of 153 versies van opgenomen. Van allemaal met allemaal verschillende vrouwennamen en toen dacht ik nou, nou komt hij want ik bedoelde iedereen werd in de jaren 70 en begin jaren 80 Astrid genoemd, dus nou komt hij. Ja, en ik hij zit. Het zat er gewoon niet bij. Nou ja, zeg. Nee, dat, ik, ja, ik dat, het, maar af. het lijkt me moeilijk zingbaar of zo. Ik weet niet wat het is. Ja, nou, Astrid is inderdaad... Ten eerste rijmt het gewoon op niks lekker. Omdat het de, de klemtoon op as ligt. Want het enige waar het lekker op rijmt is afrit. En dat nou, roept nou niet echt op tot een romantisch liedje. Appelpit kan ook nog. Maar, maar, maar ik dacht toen... Wat, Julia, je hoort bij mij. Dat kan heel goed. Astrid, je hoort bij weet je, Dan doe je er stiekem een E in. dacht ik nog... Astrid, je hoort bij mij. Ik denk, dat kan toch... Ja, maar Nikke en Simon ja, dat, dachten dat daar mijn, anders. Dat is mijn vraag dat iemand een uh, liedje moet zingen over Astrid. Zou iemand misschien een liedje over Astrid willen maken? Ja, ik ben, ben bang dat het, uh, de, uh, de, de, de topmuzikanten van Nederland nu allemaal op één oor liggen. Maar ik vind het lief geprobeerd, Nina. Oké, okay, maar ik heb ja. het over de lichtflitsen. Ja. Nou, ik, heb er ook, ik heb er last van, maar ik heb me nog nooit afgevraagd of het paranormaal zou zijn. Dus ik snap het gedachtegang nooit zo goed eigenlijk. Ja, maar dat is maar een, een soort bij... wishful thinking, denk ik. Ja, bij mij is het gewoon migraine met aura's. Daar krijg ik lichtflitsen van. Ja, gewoon ook, zeg je dan. Maar wat houdt dat in, migraine met, uh, met aura's? Nou, ja, ik heb dus last van migraine en dan... En hoe moet je dat ik weet dat het er aan gaat komen, zeg maar. Oh ja, dat heeft een dat naam. Ik, ja Dan krijg ik uh, lichtflitsen. Bijvoorbeeld. Of kerretjes. Ja. Of soms dat het alsof er mist hangt. En dan uh, laat ik eigenlijk barsten. De hoofdpijn en zo. Dus, bij mij ga je aarderen te ver open. Hè, in je hoofd en zo. En dan ook rond mijn ogen. Ja. En dan uh, kan ik moeilijk zien en zo. En dan krijg ik ook lichtflitsen uh, soms. Maar zou het kunnen... Ja. En eerst kreeg, ik, eerst kreeg ik geen migraine, maar wel lichtflitsen. Dus dacht ik, wat is dat? En, ja. en later kwam dat er ook bij, dus. Ja, ik je zou bijna denken dat ze het in de gaten moet houden. Maar als je één keer, een keer denkt dat je een nou lichtflitsen ergens hebt gezien... dan hoeft dat natuurlijk ja. ook helemaal niet uh, gevolgd. Ja, maar oké, okay, zo begon ja. het dan bij mij ook. Dat ja. ik eerst gewoon geen verband zag of zo. Want dan begon ik een keer een lichtflit. Ja. ja. Maar jij dacht toen niet van, hé, hey, het is een familielid dat probeert te bellen. Nee, ik snap die gedachte van het nee. Ja, ik wel. Ja, ik zit, want het, maar volgens mij zit dat ook een beetje in de natuur van de mens. Dat als er iets onverklaarbaars gebeurt, dat je dan uh, de, de verhalen erbij gaat verzinnen. Die, uh, ja, die je putten uit je omgeving. of iets wat je of graag wil. of wat je zelf vermoedt. Kan natuurlijk allerlei. Uh, allerlei dat ik denk dat ik alle ziektes zou hebben waar ik licht liet. Ja, dat is dan weer jouw referentiekader. Ja. Maar is het een beetje draaglijk, de... de uh, nou, hé, hoe heet het, die hoofdpijn? Uh, migraine? Nou, niet bepaald, nee. nee het echt kan heel, wat, heel dan erg dan zijn. Kan, he? je, kan je niks doen. Gewoon doopmoe. Ja. Hoe, ja, hoe nou, doe je dat dan in je dagelijks leven? Want uh, ja, sommige mensen moeten echt twee dagen in bed liggen... met de gordijnen dicht. Hè? Ja, nou, bij mij is het nog erg ik, ik heb het gewoon de een na de ander. Je hebt wel van die medicijnen. Mm -hmm. en, ja, die mag je maar... Uh, Zes keer per maand gebruiken. Of zo krijg je weer afhankelijke hoofdpijn. Dus als, je oh. de, als ik er echt heel veel last van heb, dan kan ik gewoon niks. Hé, hey, wat een narigheid. Maar ja, wel even een waarschuwing inderdaad. Als je uh, in de radio de eraan hebt, dan kan, je ook, kan je dat ook niet tegen. Kun je, kun je niet tegen de radio? Geluiden, dan krijg je hele steekdomme door hoofd heen. Als het, uh, oh, ik ja. zal wat zachter praten, Nina. <laughs> ja, nu hoeft het niet. Maar nog één ding als je er nog over de radiofrequenties van net. Ja. Ik heb ook een... Een aantal telefoons. En één telefoon, die pakt ook allemaal, de radiofunctie dan, die pakt ook allemaal zenders uit het buitenland. Dus volgens mij heeft het een beetje met de instelling van een telefoon te maken, of waar die gemaakt is. Of... Ja, nee, dat kan ook weer. Maar dat is, dat is volgens mij wel weer een ander verhaal. Maar ik weet, ook, ik weet natuurlijk Want nooit hoe dus het precies is. Er is geen in telefoons. En eentje die hmm. doet het ook. Pak je uh, Duitsland, België en talen die ik niet uh, versta. Dus misschien ook al Bulgarije. Hmm. Hmm. Dus dan zou het meer aan een... of die de korte of de lange golf pakt of zo, ik weet het niet. Ja, ik weet het ook niet. Ik heb er volstrekt ja. geen verstand van. Maar ja, ik heb het wel eens eerder gehoord met telefoons... maar er zit toch ook wel een antenne in telefoons. Zit er antenne in telefoons? Ja, dat natuurlijk zit ja, een Jawel, antenne jawel, maar, maar geen van tien of drie of één meter of zo. Dus. Nee, <laughs> nee, gelukkig niet. Waar hij het net over had. Dat is nou ja... Die, die zit ik nou, ik, ja. euh, ik weet niet of het weer hiermee te maken heeft. Maar misschien dat Robert nog even terug kan bellen. Want dat was zo'n succes. Maar misschien dat hij ook nog met meneer uh, op dezelfde ja, frequentie ja. zit. en het verhaal lijkt me onwaarschijnlijk. Oh. Ja. Dankjewel, ja, dat en goed, Nina. Dat was het. 0800-1121. Kan ik nog heel eventjes melden dat ik natuurlijk nog een cryptogram heb... ook voor de uitzending van vandaag. Um, en dat betekent dat ik ook weer een prijs heb weg te geven... aan degene die uh, de goede oplossing doorgeeft via 0800-1121. En als ik het dan toch over prijzen heb... via de Facebookpagina van Nachtzuster... vallen val ook prijzen te winnen. En niet de minste, dus, dus dvd'tjes... waarmee je kunt leren goochelen... met wat hulp van Hans Klok... Ja, dat is toch echt heel, lijkt mij heel leuk. Dus uh, mocht je graag zo'n dvd'tje willen ontvangen... dan is het gewoon een kwestie van eventjes uh, nachtzuster liken op Facebook. Dus gewoon facebook.com slash nachtzuster. En zou je nu een prijs willen winnen... die ik gewoon uit de prijzenkast schud bij de redactie van uh, Omroep Max... dan moet je even opletten, want dan moet je de volgende uh, crypto ontcijferen. Snack die een beetje parmantig klinkt. Snack die een beetje parmantig klinkt. Zes letters, dat is de oplossing. En die kun je doorgeven via 0800-1121. Dus een snack die een beetje parmantig klinkt. Dat is nog eens een mooie opgave weer bedacht door Eline en Mieke. Uh, mevrouw Stoppelman uit Zandvoort, ja. goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, zegt nou, u het eens? Dus? Ja, het gaat over die uh, oude migraine. Ja. Daar heb ik ook last van. Al sinds, ik ben nu tachtig. En ja. het begon bij mij toen ik achttien was. Oh jee. Dat zijn geen lichtflitsen, dat het je gezichtsveld verbrokkelt. Oh. Bij mij begint het met. Uh, ja, dan worden het zich, allemaal zigzaglijnen, zwart-wit. Ja. En, en vroeger, toen ik achttien was, het gebeurde meestal wanneer ik auto reed, dan moest ik ergens stoppen. Een half uur met mijn ogen dicht zitten. Als ik dat niet deed, kreeg ik barstende hoofdpijn. Ja. Tegenwoordig uh, krijg ik het... Toen had ik het één keer per jaar. Mm -hmm. Mijn hele leven. Maar dit jaar heb ik het één keer in de week. Veel minder, ook licht flitsen, maar ik krijg geen hoofdpijn meer erbij. Dat oh, is gelukkig. is heel vervelend. Ja, maar is het niet zo, mevrouw Stoppelman, dat migraine gewoon bij iedereen verschilt... Nee, dit heet specifiek auramigraine. Maar ja, u ervaart het als, uh, als verbrokkelend uh, afbrokkelend nou, dat gezichtsveld. afbrokkelend ja. het lijkt op lichtflitsen. Het lijkt op lichtflitsen. Ja. Ja. Maar het verbrokkelt ja. je. kunt dus niks meer. Je gezichtsveld valt helemaal in duigen. Het is heel raar. Ach ja, het nee, is niet prettig. Nee, het is niet prettig. Je moet echt stoppen en, en met je ogen dicht gaan zitten. En als je dat een half uur doet, dan uh, ging het bij mij, uh, zakte het. Het uh, trekt over je gezicht heen, over je gezichtsveld heen. Het begint links of rechts en in, je voelt het dus aankomen. Maar heeft u ook mevrouw Stoppelman last van de radio? Nee toch, hè? Nee, helemaal niet. Oh, gelukkig. Nou, dat vind ik fijn nee. om te horen. Nou, dank u wel. Ik vind je een goed programma. Heel o, leuk. He, gelukkig. Nou, ik vind u een topluisteraar. Dank. Ja. <laughs> Goedendag, mevrouw ja. Stoppelman. Ja, we naderen het einde van deze uitzending en ik ben nog op zoek naar een aantal antwoorden. Zo wil Aileen dus heel graag weten hoe ze de kleine padden bij haar in de buurt van het werk kan redden. Uh, Marianne die wil graag weten waarom we niet allemaal uh, links van de weg gaan lopen en fietsen, want dat lijkt haar veiliger. Uh, Ronald Beskers is op zoek naar mensen die ervaring hebben met het roken van de elektrische sigaret. En Arie wil weten waar de uitdrukking slapend rijk worden vandaan komt. Tiffany die wil graag weten waarom het haar van de ene mens sneller groeit dan dat van de ander. En Martin die wil dus graag een oplossing voor de vraag uh, of een vioolstrijkstok ook van iets anders gemaakt kan worden dan van paardenhaar. 0800-1121. Als je nog een uh, antwoord bij kunt dragen aan deze uitzending. Edwin Oostman. Ja, goedemorgen. Hallo, zeg het eens, Edwin. Goedendag. Ja, ik had uh, eigenlijk uh, zat ik even te luisteren. En oh. <coughs> nou, ook um, dat u net had over uh, ja, een beetje de, de auto's die in, uh, in, uh, in problemen zitten samen met de vrachtwagenchauffeurs af en toe. Ja, dat daar af en toe is daar wat onwil tussen de automobilisten en de vrachtwagenchauffeurs. Ja, dat klopt ook, hè. En uh, ja. hoe komt dat nou eigenlijk? Um, als jij met uh, een. een uh, uh, kijk, het is, uh, het is op televisie ook heel vaak uh, gezegd hè, dat uh, als er een vrachtwagen op zijn kant gaat. Hè, mm -hmm. Dat het eigenlijk de schuld is van de vrachtwagenchauffeur, maar dat is niet altijd zo. Hè? Nou ja, maar de, ik denk ook een beetje, Edwin, dat jij dat zo ervaart omdat je vrachtwagenchauffeur bent. Want ik heb nog nooit horen zeggen: er is een vrachtwagen op zijn kant uh, gegaan door de schuld van de vrachtwagenchauffeur. Um, um... Nou, maar dat is soms zo in de perceptie van de mensen, terwijl wij inmiddels als luisteraars van Nachtzuster weten we wel dat het regelmatig gebeurt dat mensen met de personenauto hem nog eventjes voor een vrachtwagen denken te zetten, waardoor een vrachtwagen vol op de rem moet gaan. Juist, daar ben ik helemaal mee eens. Ik ben wel eens geladen. Nou ja, als je helemaal volgeladen bent, dan ben je zo'n ja, sommige vrachtwagens, ik ook, toch wel een ton of twintig, dertig. Ja, en dat kan en gaan als schuiven en doen. Een, een, een grote auto, een, een BMW, een Mercedes, of uh, ja, maakt niet uit, een Ford Focus, maakt niet uit wat voor het auto. In één keer van de vierde naar de derde baan, of naar de tweede baan, of naar de eerste baan, uh, drie banen overslaat en in één keer volgens in rem gaat. Dan vergeten de mensen nog wel eens even dat, ze, <coughs> dat die vrachtwagens een verschrikkelijke lange remweg hebben. Ja. En dat uh, uiteindelijk die auto, of met een aanhanger erachter, of met een trailer erachter, ja, dat ze vol in de remmen moeten en dat ze dat niet meer kunnen voorremmen en dat daardoor de meeste ongelukken gebeuren. Dat is, ja, ik heb het een paar keer uh, aan de lijve ondervonden dat er een auto van de vierde in één keer vergat, uh, van de vierde baan in één keer vergat uh, de afslag te nemen. En uh, dat die vrachtwagenchauffeur dan vol in zijn remmen moet. Ja, en dan is het uh, leed niet te overzien natuurlijk. Edwin, het, is, het staat genoteerd, we gaan het nooit meer vergeten. Oké, okay, nou, vriendelijk bedankt. Hé, hey, en uh, hou je veilig, hè? Ja, dat gaat helemaal lukken. <laughs> Dag Edwin. Hoi. Hey, Griet van der Heijden uit Drachten. Ja, goed. goedemorgen. Hallo, zegt u het eens? Een kroket. Ach, ja, er zijn nu mensen die denken... waarom zegt die mevrouw kroket op de radio? Uh, omdat het kroket is. Ja, omdat het de oplossing van het cryptogram is inderdaad van vannacht. Ja, precies. Ja, een snack die een beetje parmantig klinkt, dat was ja. inderdaad een beetje parmantig, was een verwijzing naar kroket en de snack wordt dan de kroket. Ja. Eet u ze wel eens? Uh, zelden. Waarom niet? Ah, ik ze wel, maar uh, het is niet goed voor mij. Nee, het is eigenlijk niet goed voor, uh, of eigenlijk niet goed voor iedereen of goed voor niemand. Maar. Nee, af en toe. Weet u ook, want, want meestal heeft het cryptogram een beetje een actuele aanleiding. Weet u toevallig wat de actuele aanleiding is van deze opgave? Nou, ik denk overgewicht. Wat? Ik denk het overgewicht van veel mensen. Het overgewicht? Oh, dat was ook nog een mooie geweest. Nee, um, uh, Johannes van Dam, de voedselcriticus, oh, ja. is overleden. Ja, heb ik gehoord. En dat, dat, was, uh, dat was iemand die bijzonder uh, veel verstand had van kroketten ook. Ja, Wist ook te goed hoe die smaakten. Ja, wat heel tegenstrijdig is, dat zo'n fijnproever zich in de kroket verdiept, maar ja, je hebt natuurlijk honderdduizend versies van de kroket. Ja, ja. Wie hoor ik bij u op de achtergrond praten? Dat is mijn kleinkind, de wordt wakker van de telefoon. Echt waar? Hoe oud is ze? Hij is negen jaar. Abel. Hij is Abel. Abel. Hoe oud is Abel? Negen jaar is hij pas geworden. Ach, en dan wordt hij al om half zes wakker. omdat ja. oma met de radio aan het bellen is. Ja, precies. Nou, Ik, wa, wa, wa, ik denk, laat me het even proberen. Oh, Nou, hartstikke goed. Ik ga snel ophangen, dan kunt u zich op Abel concentreren. Maar ik zorg ja. dat er iets uit de prijzenkast uw kant op komt. Nou, drachtig ja. goed. Fijn, dank u wel. Oké. Okay. Fijne dag. Ik vind, ik vind het heel mooi programma. Fijn, dank ja. u wel. Dag. Ja. Dag. Dag. Dag. dag. Dag. En dag Abel. Dag. Ik ben dag, Daag, Astrid. Nou, oh, ja, ja, dus ja, stop hem, ga weer in, gaan, in bed. He? Ja, wel rust, hè? Ja. Dag. Ja, dag. Ah, oh, wat lief. 0800-1121. Antoinette. Hoi, Astrid. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen, ja, dat is toch. Ja, eigenlijk wel. Zeg het dus. Ik ja. sta er nog niet bij stil, maar goed. <laughs> dat komt nog wel. Het gaat over die mevrouw die links wil gaan rijden. Ja. De fiets, ik heb een comfortabele uh, voorstelling. Uh, een aantal jaren geleden in Duitsland heb ik ontdekt... daar hebben ze uh, uitklapbare uh, stokbuisjes... Uh, uh, met een, aan het eind dus een, uh, nog een keer een reflecterend bord. Ja. En het kan op de bagagedrager gezet worden op ja. je fiets. Zodoende lijkt je dus in het donker, breder en ben je zichtbaar... En overdag is het ook uh, een veiliger gevoel dat je weet dat je zo'n 60 centimeter breder bent dan je normaal lijkt op de fiets. Oké, okay, dus een soort stok die je achter op je bagage dragen ja. overdwars hebt zitten met daarop een, refle een reflector. Ja. Toen meegenomen, die is mij weldra gestolen. Ik heb in Nederland nooit dat geïmporteerd te zien. Maar ik heb eigenlijk, ik wil een actie uh, losketenen. Want heel veel ouderen zitten met het probleem ook overdag dat auto's heel kort langs ze heen rijden en dat haalt ze uit hun evenwicht. ANBB en, en de MAX aanschrijven dat je wilt dat dat in Nederland geïmporteerd wordt en dat bord gaat dan voortaan heten Nachtzuster. Het Nachtzuster-fietsbord? Ja. Wauw. Nou, dus alles weer een nachtzus te vernoemen, maar het klinkt inderdaad heel heel handig. Nou, een goede het is tip. Heel simpel, het hoeft niet ja. kostbaar te zijn. Nee. Het is rood-wit gekleurd overdag. Ja. Maar je voelt je veiliger op de fiets als je ouder bent of je bent niet helemaal lekker of er niet helemaal bij. En, of allebei, eh, nachts, ja. Dat, is een, dat gevoel ken ik ook heel goed. Je kunt er niet meer op vertrouwen dat ze je zien met alleen je achterlichtje. Nee. Nou, 60 ja. centi-, 50 tot 60 centimeter op, een, op, een, op zithoogte, dus nog een keertje weer reflecterend. Dat valt toch meer op dan nu waar ja. het Nederland nog nooit geïmporteerd nou ja, ik weet het ook niet, maar het is in ieder geval goed advies. Misschien dat er iemand uh, wakker genoeg is om er iets mee te gaan doen. Dankjewel, Antoinette. Ik hoop het voor ons goed. allemaal, want verkeerslachtoffers uh, vallen er genoeg. Is ook zo. Fietsvoorzichtig, hè? Oké, okay, fijne dag jij. Jo, hetzelfde. Dag. dag. Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, zeg het eens, Peter. Ik, ik wil ook bellen over die mevrouw die uh, vond dat ze tegen het verkeer in moest fietsen. Nou, vertel. Nou, ik moet eerlijk zeggen, op rotondes laat ik me dat een uitkomst. Als, nou, nou, ik, als, ik, als ik iets irritant vind, dan is het mensen die op de fiets de rotonde de verkeerde kant opnemen. Nou, altijd de verkeerde kant dan. Hoe bedoel je? Altijd tegen de draad in van de auto's. Dat betekent, op het moment dat je de rotonde gaat verlaten, kijk jij namelijk de fietser altijd in zijn gezicht. Oh, ah, ja. Dat is misschien als wel je de handige. Maar als je de retonde oprijdt... kom je altijd recht op de rotonde af. Ja. Ja, dan kun je rechts kijken... en je kunt links kijken. Heel makkelijk. Ja. Ja. Op het moment dat je de rotonde wil verlaten... moet je eigenlijk altijd over je schouder kijken. Of er nog een fietser... of een brom- of snelfietser of een voetganger aankomt... en ja. tegen de draad in over de retonde. Dan kijk je ze in de ogen... en dan zie je ze dus veel beter aankomen. Nou, er zit wel wat in. Alleen op de weg... Gewoon, ja, dat durf ik niet te zeggen of dat nou wel zo superveilig is. Maar nee. op de rotondes is het juist is heel erg veilig. Maar het, is, het lijkt me wel lastig om dan te gaan zeggen: van je moet altijd rechts fietsen. behalve op de rotondes, die moet je verkeerd om gaan nemen. Dat wordt een beetje ingewikkeld, of niet? Ja, nou, ja, daarom, ja daarom gebeurt het dus ook waarschijnlijk niet. Hmm. Omdat het een gratis van ingewikkeldheid heeft. Ja, daar zit dan wel weer wat in, ja. Ja, waar okay. ik mevrouw net over Ja, die vond, dat mensen, mensen dus heel erg angstig waren als er een auto lang heen rijden, ja, ja, op de fiets. Uh, eigenlijk is het een probleem van de mens op de fiets zelf. Moet u maar eens opletten, als u met uw auto, en zeker als de auto iets gebouw maakt, ik rijd met een wegwagen, ja. dan zie je oudere mensen stoppen met trappen. Als je stopt met trappen, ga je langzamer, word je vanzelf instabieler. Als ze gewoon zouden blijven doortrappen, gebeurt er het, het minste. Ja? ja, nou ja, maar. Ja, ja. ja, nee, maar hoe langzamer je gaat voetsen, ja. hoe meer je gaat slingeren eigenlijk. Ja. Dus iemand die stopt met trappen, ja. ja nee, nee, Het gebeurt gewoon, je ziet het gewoon. Dat ze uit angst stoppen ja. met trappen. Ja. Dan beginnen ze te slingeren. Ja. Met het risico dat ze nog vallen, ook nog. Ja. Wel als ze gewoon door zouden trappen, gebeurt er niks. Maar goed, ja, nee, nee, maar dan, dan moet je gaan zoeken naar waarom, wat de reden is dat sommige mensen even stoppen met trappen, ja. of dus even niet meer vlacht... zelf trappen, ja. ja, ja. En dat vlaggetje in Duitsland, waarom niet in Nederland? Omdat er in Nederland namelijk veel meer fietspaden zijn, in Duitsland... en daar veel meer langs de kant van de weg gefietst wordt. Ja, en het is, ik zat nog te denken... als je dan zo'n ding achter op de fiets hebt... en je moet iemand inhalen... en het is, uh, het is een fietspad. En als mensen inderdaad als er veel mensen fietsen... dan wordt het nog een heel gedoe. Ja, maar heel, heel breed is hij niet. Hij, hij, hij steekt eigenlijk bar, net boven je been uit. Ja. Dus hij maakt de fiets niet breder... maar hij is geen, geen halve meter of zo. Nou, ja, het geeft het, misschien het, het, wel het, een fijn het, gevoel, inderdaad. Het, het kan een fijn gevoel ja. hebben, maar het komt er eigenlijk van. Om, het, het, het, het is daar uh, bedacht... omdat. Nou, veel minder fietspaden zijn en mensen dus veel meer langs de kant van de weg fietsen. Hé, hey, uh, Peter. Peter, ja, uh. ik moet door, want we hebben nog maar een kwartier en ik moet nog vier vragen beantwoord hebben, vijf. Maar even, even snel, oh. want je zit in de vrachtwagen, zei je? Ja, ik zit in de wacht, ja. Zullen we heel even raad wat die rijdt spelen? Nee, dat mag. Oké, okay, dus jij zegt alleen maar ja of nee en ik raad wat er in je vrachtwagen zit. Ja, ik, ja je bent wel geladen? Ja. Oké. Okay. Um, kun je het eten? Ja. Ja, zegt hij. Is het lekker? Ja. <laughs> Heb je er al van gegeten? Uh, nou, niet wat er nou achterin zit, maar ik eet het regelmatig, ja. En het is lekker chocola. Bingo. <laughs> Kijk, dat is <laughs> nog eens makkelijk scoren. Dankjewel, Peter. Heel goed. Oei, oei. Voorzichtig, hè? hou je veilig. Hoi. <laughs> Meneer Van der Broek. Ja, Goedemorgen, met Johan. Dag Johan. Hallo. Ik bel ook in verband met die mevrouw. Vertel. Met de fiets uh, met het probleem. Nou, ik zit veel op de weg. en yeah. Ik woon ook best wel achteraf. En ook als ik s'avonds iemand tegenkom... en aan aan dan aan de verkeerde kant zou gaan fietsen... dan, ben je toch, dan heb je toch gauw de neiging... Om die mevrouw aan de verkeerkant in te gaan te halen. En zo kan, krijg je de grootste ongelukken. Ja, dat is ook zo. Maar ja, de, de, het is altijd zo met dit soort dingen. Het is natuurlijk ook een kwestie van gewenning. Ja, dat klopt. Dat klopt. En ik denk altijd, je, je, kunt, je kunt misschien beter niet gaan proberen te wennen aan iets anders als iedereen al heel erg gewend is aan het aan het ander. Maar goed, de Marianne die kwam ermee. Maar jij zegt ja, van nou, ja, het is ja. misschien niet het beste idee om te gaan doen. Nee, vind ik ze zeker niet. Nou, doen we het niet, oké? Okay? Ja, hou het toch wel. Bedankt, Johan. Jo, doei. Dag. 0800 1121. peer Goedemorgen. Goedemorgen, PEER uit Eindhoven. Zeg het dus. Ja, ik, heb, ik zit net in het programma... Ja. en ik hoor dat verslag van de chauffeur over de kanten de vrachtwagens. Ja. Ik zit veel op de weg naar Antwerpen, naar Venlo... Wat mij dan opvalt is dat die vrachtwagens, die zijn de grens, ja. constant elkaar inhalen, ook in de, in, de, in de tijd van de grote drukte, mm -hmm. irritant tot en met. En wat mij dan verder opvalt en heel onveilig is, ja. dat is dat die vrachtwagenchauffeurs vijf tot tien meter van elkaar afrijden om brandstof te sparen. Mm -hmm. Levensgevaarlijk. Van de andere kant wil ik dit zeggen. Ik ben ooit met een chauffeur naar Italië gegaan. Ja. Ik weet dat het heel lastig is om zo'n 30, 40 ton te besturen. Ja. Ik weet ook dat het heel lastig is als ze bijvoorbeeld in Duitsland... zoals hun noemen, een pukkel moeten nemen en ze terug moeten schakelen. Ja. Dat weten, daar hou ik altijd rekening mee als ik in Duitsland ben... Dan geef ik die jongens altijd een kans. Maar als dank, als ik naar Venlo ga, knallen ze die 30 ton voor mijn neus als ik aan het inhalen ben. Ja. En dat vind ik irritant. En ik vind die kant de vrachtwagen als je ziet. Ze zitten met de linkervoet op het dashboard. Ja. Ze zitten koffie te drinken. Ze zitten op een computer te spelen. Ze zitten er met een tv-scherm aan. Ik zeg niet dat het allemaal Hollanders zijn. Want vaak zijn er ook van die klunzen uit Polen. Maar ik vind gewoon dat die vrachtwagenchauffeurs beter moeten opletten in het verkeer. En beter moeten rekening houden met andere mensen. Dat maar, meer heb ik te zeggen. Maar Peer, ja. het, is natuurlijk, het is natuurlijk altijd heel makkelijk. Want ik heb, ik heb natuurlijk in dit programma echt wel heel veel vrachtwagenchauffeurs gesproken. En ook al heel veel automobilisten die dan weer problemen met de vrachtwagen. Maar eigenlijk vind ik dat het er altijd weer om draait dat al die automobilisten gewoon naar zichzelf moeten kijken en dat alle vrachtwagenchauffeurs ook naar zichzelf moeten kijken. Ja, Want ik zou zijn... nog een ander woord willen noemen, emanciperen op de weg. Ja, of participatie, een participatiesamenleving voor de vrachtwagenchauffeurs. Nee, maar het is het, natuurlijk, ik zat laatst ook weer een, een vrachtwagen die, die hele rare perikelen uithaalde en toen keek ik en toen zat de chauffeur te sms'en. Maar ja, automobilistisch zit soms ook te sms'en en een vrachtwagenchauffeur die zet soms de auto opeens voor een automobilist... en de automobilist die zet hem dan weer voor een vrachtwagen. Gewoon een beetje begrip en liefde op de weg, mensen. Doe nou voorzichtig met elkaar. Ben ik het helemaal mee eens. Zo, wat zeg ik dat mooi, hè, Peer, zo aan het einde van dit programma? <lacht> ja. ja, maar weet je wat het is? Ik ben met de vrachtwagen mee... ik begrijp het allemaal wel... Maar ik begrijp niet dat iemand zo stom kan zijn om met 40 ton achter zijn kont op 5 meter afstand van een andere vrachtwagen te gaan rijden. Nee, maar ja, dan is, is er weer iemand anders die zo stom is en om de laat, te laten afritten te zien en op het laatste moment die afrit nog op te rijden. Ja, de, er gebeuren op de weg gewoon af en toe gewoon hele stomme dingen. Maar dat wil niet zeggen dat alle vrachtwagenchauffeurs dat, dat doen. Nee, zeker weten nou, we niet. Precies. Nou, Peer, we hadden zo mooi deel. afgerond. Ik hou erover op. Goed zo. Dankjewel. Dag. Fijne dag. dag. Ja, ik wou nog even zeggen... dat er op de Facebookpagina van Nachtzuster... kun je dus een uh, DVD'tje winnen... Waar, waarmee je kunt leren goochelen van Hans Klok. En uh, als je dan, zeg maar, Nachtzuster liked... wat we natuurlijk graag willen... want dan lijkt het net alsof iedereen ons heel leuk vindt... dan uh, delen we af en toe aan wat mensen dus zo'n DVD'tje uit. En uh, Rick Arends, Gea Lukens en Deborah Simon... Die hebben we er eventjes uitgewipt en die krijgen allemaal een dvd'tje thuis gestuurd. Zo, hebben we dat qua administratie ook weer eventjes afgehandeld. Um, even kijken, want ik had nog Koos. Goedemorgen Koos. Ja, goedemorgen. Zo. Zit uh, jij ook in de vraagwagen Koos? Ik zit ook in de vraagwagen, ja. Ik dacht het al, zeg het eens. Allereerst herken ik me niet in het verhaal van Peer... Uh, ik ben als vrachtwagenchauffeur probeer ik wel rekening te houden met anderen en niet te dicht op een andere rij, want ik wil er zelf ook graag wat zien aankomen. Dus, ja. uh, maar uh, over die mevrouw die op de fietsje uh, de richting in of die rotonde wil gaan. Ja. Nou, die moet ook eens aan die vrachtwagengebuur denken, die al over het parallele fietspad wat, wat met de rotonde mede op moet kijken, in de spiegels uh, voetgangers die daar lopen. En dan ook nog op de andere kant gaan letten of er die fietsjes op de andere kant uh, over de rotonde komen. Ja, Koos, ik vind, ik waardeer het echt heel erg dat je Free belt... Want het is natuurlijk super veilig, maar er is echt geen touw aan vast te knopen. Dus, maar ik, oh, ik heb heel goed geluisterd. En volgens mij kon ik eruit destilleren dat jij denkt dat het heel onpraktisch is. als mensen weer allemaal aan verschillende kanten van de weg gaan rijden met de fiets. Maar ja, de, de, de vrachtwagenchauffeur die, die heeft zijn, zijn oren aan nodig. om op de, de, de fietsers te letten die aan zijn rechterkant fietsen. Ja. Als je dan ook links krijgt. Nee maar, dit, nee, maar het idee van Marianne is wel dat iedereen links gaat rijden. Dus dan hoef je rechts niet meer op te letten. Oké, okay, ja, nou, het lijkt me niet erg praktisch. Het lijkt me niet het lijkt mij ook niet praktisch om dat helemaal om te gaan gooien. Maar ja, het was maar een suggestie, wie weet. Nou, dan moet iemand met verstand van zaken zich nog maar zo verbuigen. Dankjewel, hè, Koos. Oké, okay, Goeie goede rit nog. Hoi. Dankjewel, uh, 0800-1121 is nog het nummer wat je nog net even kunt bellen. Maar het programma nadat ze einde Marcel Ooster staat al te trappelen... om zo dadelijk het Radio 1-journaal te gaan presenteren op deze zender. Dus schakelen we over naar Baghera, oftewel Martin, op de chat... die zo gaandeweg het programma altijd even in de gaten houdt. Of er op de chat nog antwoorden voorbij komen... die ik in de snelligheid niet meekrijg. Dus uh, Baghera, oftewel Martin, een hele goede morgen... Goedemorgen. En heb je wat antwoorden nog kunnen vinden? Ja, maar nog iets heel veel belangrijkers. Want dat heb jij een jaar geleden gevraagd om jou ergens aan te herinneren. Oh ja. van de Heide, die weet even nou dat het suikerbietencampagne seizoen weer begonnen is. Oh, wat goed van jullie. Ja, ik heb een enorme suikerbietenfetish. Ik ben echt enorm nieuwsgierig hoe er suiker wordt gemaakt van uh, suikerbieten. Maar het probleem is een beetje dat ik dus twee jaar geleden ben ik gebeld in het programma door een meneer van een fabriek in België. Die zei van kom maar een keer langs, maar dan wel in september of oktober. Dus goed dat het zegt, want dat is het goede seizoen. Alleen ik weet niet meer wie die meneer was. Dus als u nu. Als, ja, als iemand van de suikerbietenfabriek in, uh, in België nu luistert en die zegt van kom maar een keer kijken hoe we uit suikerbieten de suiker winnen. Nou, ik wil dat heel graag een keer zien. Dus mail dan even naar nachtzusterapomroepmax.nl. Wat goed van jou, zegt dat je dat onthouden hebt. En Gerard, wat goed dat Gerard dat onthouden heeft. Ja, precies. Ja. Um, de kleine padjes. Oh ja, de, de padjes van Eileen. ja. Nou, het hondenvrouwtje weet op Twitter te melden dat je ze niet met de fles hoeft groot te brengen. Je moet ze gewoon echt gewoon weer veilig uh, op een veilige plek eruit zetten en die beestjes rennen zich dan zelf helemaal geweldig. Oh ja, dus je kunt ze niet met een met een uh, hoe heet zo ding zo'n pipetje zo uh, lekker iets voeren of zo. Nee, dat gaat niet. Het zijn niet geen troetel, troetelkikkers. Nou, dan hebben we nog uh, Robert, die weet te melden voor uh, de paranormale lichtflits. Ja. Dat uh, het waarschijnlijk uh, een kosmische straling is geweest. Want als zo'n deeltje precies in je en je netvlies raakt, zie je ook een lichtflits. Wacht even hoor, dus als je een deeltje van kosmische straling in je netvlies krijgt, zie je een, zie je een lichtflits. Als je netvlies raakt, dan zie je een lichtflits. Jo. Maar verder kregen we het advies... Uh, ze niet helemaal naar Utrecht, naar de universiteit, in de buurt. Bij iedereen kan je ook opzoeken in je telefoonboek. Zit Harmonia. En ah. die kunnen mevrouw verder helpen. Harmonia. En dat is een organisatie die weet... alles over paranormaalheid. Wauw. Harmonia. Ik had er nog nooit van gehoord. dankjewel. Alsjeblieft. En dan nog de uitdrukking slapend rijk worden. Ja. Nou, het enige wat wij daaruit uh, konden maken, uit de chat... is dat het komt dat het, uh, tenminste Sanneke weet te melden dat het is uit adel, zo ben je geboren en je bent al gelijk rijk. Ja. Maar verder hebben we niet kunnen uitvinden... waar nou echt dat, die uitdrukking uit ontstaan is of zo. Hmm, ja, nee, maar volgens mij is het ook een uitdrukking... die gewoon zegt wat je bedoelt, toch? Ja. ja. Even kijken, dan hebben we nog even één aanvulling op die schate als het mag... Oh ja, de schapen, even kijken hoor, want ik vergeet steeds wat nou de vraag was. Maar de Kunnen vraag de schapen was. schapen overleven zonder mensen? Nou, ja, je... als mensen ja, als mensen ze niet scheren. Als mensen ze niet scheren. En Sfrik weet al te antwoorden. Schapen verliezen van oorsprong namelijk wel hun oh. haar op natuurlijke wijze. Oh. Maar ze zijn zo doorgefokt voor de wolproductie dat ze hun haar niet meer verliezen op natuurlijke wijze. Dus als wij mensen nu, zeg maar, nu acuut zouden stoppen, dan zouden waarschijnlijk alle tamme schapen, of ik het zo mag noemen, uh, het waarschijnlijk niet overleven, maar alle wilde oh. schapen wel. Oh. Ja, want als een schaap omvalt, dan heeft hij ook hulp nodig. De die schapen zijn gewoon een beetje in de war, die zijn gewoon gewend dat we een beetje voor ze zorgen. Hm. Oké, okay. nou, was dat het? Die, nee, dan hebben we nog de vioolstrijkstok als Oh ja. ja, het kan ook van ezelshaar worden gemaakt. Van wat? Ezelhaar? Ezel, ja. Mijn ezel is een half paard, Dat telt niet. En het kan ook van uh, kunststof worden gemaakt. Maar dat schijnt absoluut niet favoriet te zijn. Nee, want het schijnt... Ik, ik zag ook het wat berichtjes ook voorbij komen. De, ja, de, dat schijnt dan weer heel anders te gaan klinken, inderdaad. Zag ik ook... Uh... En wat die beller zei, inderdaad, met uit uh, Azië en dergelijke... Nou, dat kwam bij ons ook regelmatig langs. Dat je daar moet wezen voor de beste haren van de paard. Kijk... Nou ja, dan, dan, is, dan, dan weten de mensen met de vioolstokproblemen dat ook. Um, zijn we er? Eh, wat mij betreft wel. Nou. Tot volgende week. Dankjewel, hè, tot volgende week. Nou, het was weer een, een hele uh, rits. Susanne? Ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Diana goeiemorgen. Rose begint al bijna te zingen. Dus als je ja. nog iets wilde melden, heel snel. Even reageren op het paal normaal in de lichtflits... kan ja. inderdaad een kosmische aangelegenheid zijn harmonia, ja. dat is een spiritistenvereniging. En ik moet zeggen, als het van God komt... want je mag niet met spiritisme je bezighouden. Oh ja. Want dan is het oproepen van geesten. Kijk. En je weet nooit wat je binnenhaalt en dat is zeer gevaarlijk. Oké, okay, nou dan moet ze voor zichzelf dus even beslissen wat, zeg, wat ze denkt dat het is. Ziet, ja. ja. en wanneer je wat merkt of iets dergelijks, ga in gebed. Dat is de enige, want dan richt je je rechtstreeks tot God. Nou, weet ik niet of dat bij Tiffany past. Maar als het zo is, is het een goed advies. Dank je wel, Suzanne. Ja? ja. Okay. Dag. Fijne dag. dag. Dag. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nachtzuster. Uh, ja, zo dadelijk gaat Diana Ross dus zingen. Oh, ik zie dat ik nog net tijd heb om nog even met Marleen te praten. Marleen, goedemorgen. Het ja, dat gaat over haar. Ja. Haar heeft iets te maken met leeftijd... Babytjes ja. baby's hebben vaak weinig haar. Oude mensen verliezen ook hun haar. Ja. Haar heeft iets te maken met gezondheid. Gezonde mensen hebben vaak gezond, glanzend haar. Het ja. heeft iets te maken met ziekte. Dan zie je vaak dat het haar een beetje... Ja, een beetje uh, wat zal ik zeggen? ja, Een mm. beetje troosteloos wordt. <laughs> troosteloos, en, een mooi woord. Ja. En met ouderdom. Ja, en zo zijn er en gewoon... En gebruik, dat is ook nog een grote invloed iets op je haar... En dat betekent dus dat er gewoon heel veel variabelen zijn... die allemaal van invloed zijn op het haar. En dus verschilt de groei van mens tot mens. Dat is mooi, Marleen, want dan heb ik nog Minimaal eventjes... Minimaal één centimeter per maand is, zoals Kijk. u weet. Minimaal één centimeter per maand. Dankjewel, Marleen. Dag! Dag.